Dit is Juri Stubinitsky met het NOS Journaal. Wilders zegt dat het volgend jaar het jaar van de waarheid wordt voor het kabinet. Hij noemt de samenwerking met VVD en CDA een verstandshuwelijk. Op belangrijke punten zitten er melkwegstelsels tussen ons, zegt Wilders. Hij voegt eraan toe dat de PVV het kabinet de rit wil laten uitzitten, maar niet tegen elke prijs. Hij hekelt vooral het Europa-beleid van het kabinet. Wilders herhaalt dat het kabinet een probleem met de PVV krijgt... als Nederland het aan Griekenland geleende geld niet terugkrijgt. En als het kabinet verder gaat met het overdragen van nationale bevoegdheden aan Europa... heeft het ook een probleem, zegt Wilders. Voorzitter Van der Kolk van FNV Bondgenoten noemt de aanpassingen van het pensioenakkoord... een belangrijke verbetering. Gisteravond deed minister Kamp onder meer nieuwe toezeggingen over lage inkomens... die op hun 65ste willen stoppen met werken... Van der Kolk wil dat de vakbond betrokken wordt bij het vervolgoverleg. Verder zei hij dat hij de indruk heeft gekregen dat het zogeheten casino-pensioen van tafel is. Wel vindt hij dat er nog veel mensen buiten de boot vallen in het huidige akkoord en dat er nog veel verbeterd moet worden. Het kabinet benadrukt dat er pas dinsdag op Prinsjesdag toelichting wordt gegeven op de begrotingsplannen. Dat was van tevoren afgesproken en daar komt volgens het kabinet geen verandering in. Gisteren werd een dag eerder dan de bedoeling was de miljoenennota openbaar. En korte tijd maakte het kabinet toen ook afzonderlijke begrotingshoofdstukken bekend. Ook in Utrecht is de begroting te vroeg op internet gezet. Journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad vonden hem op dezelfde manier als de journalist die de miljoenennota op internet vond. Ook zij veranderden het jaartal in het internetadres en zagen toen de begroting. Utrecht wilde de begroting van de gemeente maandag publiceren. Het weer, flinke zonnige periode, vanmiddag toenemende bewolking en vanavond lokaal kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden, ook in het weekend is het wisselvallig. Dit was het nos Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor afgeet Bunschoten, 4 kilometer. De A12, laag Utrecht voor Nieuwebrug 9. A20, hoek van Holland richting Gouda tussen Moordrecht en Knopent Gouwe, 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Nothing, girl ZANG Strikes me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 This is special. What?